7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... legt de minister Kamp uit waarom het boeren naar schaliegas wordt uitgesteld. En Ajax-trainer Frank de Boer hoort u over de 4-0-nederlaag tegen Barcelona. We gaan eerst naar Syrië. In het NOS-journaal door Ad Megens. De Syrische president Assad zegt dat hij vastbesloten is om de chemische wapens te vernietigen. Dat zei hij in een interview op de Amerikaanse zender Fox News. Dat ontmantelen is wel een heel ingewikkeld en duur proces dat een jaar in beslag neemt, zei Assad. I think it's a very complicated operation technically and it needs a lot a lot of money, some estimated about a billion. Assad blijft erbij dat het Syrische leger niet verantwoordelijk is voor de aanval met chemische wapens vorige maand in Damascus. De Duitse bondskanselier Merkel zei in een interview dat de grondstoffen voor de Syrische gifwapens niet zijn geleverd door Duitse bedrijven. Gisteren werd bekend dat Duitse bedrijven tussen 2002 en 2006 chemicaliën aan Syrië leverden, waaronder de grondstof voor sarin-waterstoffluoride. Volgens Merkel heeft de regering destijds nauwkeurig in de gaten gehouden waar de chemicaliën voor werden gebruikt. Alles wat we bis jetzt gezien hebben, uh, was deze Ausfuhrgenehmigung voor een civiele nutzung. Keine nutzung voor uh, uh, de herstelling van sarin. En dat zou dus voor civiele doeleinden zijn, zei Merkel. In Amsterdam is culinairjournalist Johannes van Dam overleden. Sinds 1991 schreef hij restaurantrecensies in onder meer Elsevier en het Parool. Die werden geroemd en gevreesd. Een slechte recensie kon het einde van een restaurant betekenen, maar meestal was Van Dam positief. Hij bracht verschillende boeken uit over koken en eten. De bekendste daarvan is De Dikke Van Dam, dat geldt als standaardwerk. En Van Dam was ook geregeld op televisie. Afgelopen maandag nog, in het trosprogramma Radar. Daar testte hij visdix. Nou, Zoals uh, mensen altijd zeggen van, ja, het smaakt naar kip. Als je slang eet of een kikker, mensen zeggen, ja, het smaakt naar kip. Het smaakt naar eigels, daar bedoelen ze dan. Want dan bedoelen ze plofkip. Ja, dit is een beetje plofvis.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 De Mexicaanse autoriteiten schatten dat 35.000 huizen beschadigd of verwoest zijn. Ajax-trainer Frank de Boer is tevreden over het spel van zijn club... in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. Ook al verloor Ajax de wedstrijd met 4-0. De uitslag voelt voor de Boer dan ook als een dreun. Ik denk als ze die, die niet die onnodige goals weggeven... hebben we bijna net zoveel kansen als hun. Tenminste, hun hebben niet echt heel veel kansen. Ze hebben één keer een fantastische aanval. Sanchez hem naast. Ja, dat is het Barcelona. Dat we, dat we kunnen. Wij ook bijna niet kunnen afstoppen in ieder geval.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 Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Naast de dagelijkse files ten noorden van Amsterdam... de A7, de A8 en op de A15 bij Rotterdam... staat het vast op de A16 naar Breda vanuit Rotterdam. De werkzaamheden zijn uitgelopen. In de file vanaf Hoek tot uh, knopen Zonzeel... en daar is maar één rijstrook open... En is de verbindingsweg naar Den Bosch nog dicht. Er staat een auto stil in de Thomasa-tunnel op de N15... vanaf Rozenburg naar de Maaslakte. Dat zorgt daarvoor drie kilometer vlieg. Aanhangers van Al-Qaeda zouden in het noorden van Syrië... een stadje hebben ingenomen. En dan komt het wel erg dicht bij Turkije. Lengs Ruderkamp hoort u daar zo over. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional... die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over zeven. De proefboringen naar Schaligas worden uitgesteld. De tegenstanders ja, de tegenstanders begrijpen dat wel. Elke dag komen er nieuwe waarschalingasvrije gemeenten bij. Die zeggen wij willen het hier niet hebben. Maar nou ja, wat nu? Welk boorkonijn tovert minister Kamp uit zijn hoge hoed? Dat weten we over anderhalf jaar, want die boringen zijn zo lang uitgesteld... omdat de minister van Economische Zaken meer onderzoek wil... en omdat proefboren omstreden is. In ieder geval lijkt Kamp de tegenstanders van boren naar schaliegas... nu serieuzer te nemen. Ik denk dat het verstandig is om voordat we proefboringen gaan doen en voordat we daarover gaan besluiten... dat we eerst een breed vergelijkend onderzoek doen in het hele land naar alle locaties die daarvoor mogelijk in aanmerking moeten komen. Tot dusver hebben we ons op enkele locaties gericht. Het lijkt me verstandiger om over het hele land naar alle mogelijke locaties te kijken. Maar waarom nu ineens? Want eerder zei u het kan risicoloos, het kan allemaal gewoon doorgaan en nu toch een beetje een omzwaai. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land die daar een opvatting over hebben gehad. Die hebben die opvatting ook uh, kenbaar gemaakt. Zowel hier in de Tweede Kamer in Den Haag als ook uh, op de diverse plaatsen in het land. Uh, heel veel dingen zijn er gezegd. En ik denk dat als ik alles op me in laat werken... dat het verstandig is om voordat je zo'n verrijkend uh, besluit neemt... waar heel veel mensen opvattingen over hebben en waar heel verschillend over gedacht wordt... dat het goed is om je zaak echt op de allerbeste manier voorbereid te hebben. En hoeveel tijd gaat dat in beslag nemen? Ik denk dat dat tot eind van het volgende jaar zal duren. Het is een zogenaamde structuurvisie die opgesteld moet worden. Dat is een procedure waar we veel ervaring mee hebben. Maar die ook veel overleg en inspraak kost en onderzoek. Dat zullen we allemaal gaan doorlopen. Iedereen die erbij betrokken is, die belanghebbende is. Die krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het onderzoek. En ook op de besluitvorming daarover. En daar gaan we dan de komende periode tot eind volgend jaar de tijd voor nemen. 60 gemeenten in ons land hebben zich als schaliegasvrij verklaard. Bent u niet bang dat hoe meer tijd u neemt, uh, hoe minder gemeenten het nog zien zitten? Het gaat er niet alleen om wat er in een gemeente over gedacht wordt. Het gaat er ook om wat wij in het land daarover denken. Want al of niet gebruik maken van de stoffen die in onze bodem zitten... zoals gas, zoals schaliegas, is een algemeen belang. Dus die afweging die moet ook landelijk gemaakt worden. Moet we moeten heel goed kijken naar de locaties. Maar dan vooral naar die locaties waarvan wij denken dat dat locaties zijn... die het beste in beeld kunnen komen voor eventuele proefboringen. Bent u nou ook een beetje, ja, gezwicht onder druk van de Partij van de Arbeid? Het is zo dat mijn taak is om goed te luisteren naar ook wat anderen zeggen. Het is niet zo dat ik maar... is het een ja of een nee?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 Aan om dit door te zetten. Oh ja, ik durf alles aan. alleen Het gaat er niet alleen om wat ik wel of niet durf. Het gaat erom hoe krijg je een, een breed gedragen goed besluit. En daar neemt de minister extra tijd voor. Minister Kamp dus. Barbara Tellingen sprak met hem. Hoe valt dit besluit van Kamp bij het bedrijf dat zou gaan mogen boren? Proefboren. Meegeluisterd heeft Frank de Boer, directeur van Boerbedrijf Quadrilla. Meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een vergunning om te gaan boeren in Brabant en Noordoostpolder, maar dat mag voorlopig dus niet. Wat vindt u van het uitstel? Nou ja, het zal duidelijk zijn. Dat het is natuurlijk jammer dat, dat, dat deze extra tijd nodig is. Maar deze extra tijd is nodig, zoals de minister uitlegt, voor een voor een extra stap ten behoeve van een nog zorgvuldige besluitvorming. Mm. En ja, wij zijn gebaat bij zo'n zorgvuldige besluitvorming. Ja, ik moet denken aan dat rapport van het Ratenau Instituut een tijdje geleden. Het rapport Samen Winnen, waarin werd duidelijk gemaakt... dat minister Kamp het verzet tegen schaliegas aan zichzelf te wijten had... omdat hij de procedure juist niet zorgvuldig heeft gevoerd. Um, vindt u dat niet een beetje jammer achteraf dat dit op deze manier gelopen is? Um, nou ja, kijk, het, zoals ik al zei, het, is, het zal duidelijk zijn, wij zouden uh, liever uh, snellere stappen gemaakt hebben. Maar ik denk dat uh, de minister juist het rapport van het Ratenauw Instituut uh, ook te harte heeft genomen. En een uh, zorgvuldige besluitvorming, besluitvorming waarbij uh, alle stakeholders, lokale bestuurders, cetera, zijn betrokken. Ja. Dat zorgt voor een uh, breder draagvlak. Maar dat had hij ook eerder kunnen doen, bedoel ik maar. Ja, nou, die periode heb je natuurlijk toch nodig. Uh, Zo'n structuritische uh, die vergt uh, de nodige tijd. En, uh, we gaan kijken hoe we dat uh, zo snel mogelijk uh, kunnen inpassen in het hele traject. Meneer de Boer, was uw bedrijf al helemaal klaar voor de eerste boringen? Nou, helemaal klaar niet, want uh, ook in de vorige brief van, van de minister van 26 augustus... was al aangegeven dat er uh, nog een, een hele periode nodig is... Ten behoeve van besluitvorming, inclusief een locatie-specifieke merk. Ja. Dat zijn diverse stappen die gezet moeten worden, diverse onderzoeken die gedaan moeten worden. Ja. Dat vergt allemaal nog behoorlijk wat tijd. Maar goed, u was, u was al aan het voorbereiden natuurlijk. Wat gaat u dit kosten, dit uitstel? <laughs> dat zou ik niet weten, dat hebben we niet berekend. Tijd is oh. geld. Dat is maar u, heeft een tijd. Al, u heeft toch al kosten gemaakt, denk ik? Ja, ja, uiteraard hebben wij kosten gemaakt en wij maken nog steeds kosten. En wij zullen ook kosten blijven maken, want het, het is natuurlijk duidelijk, dit traject ook voor die planwerk, Ook daarin zijn wij een van de betrokkenen vanzelfsprekend. Dus uh, wij, wij willen er ook op toezien en ook bij, ook bij het ministerie op aandringen dat uh, dit proces dan ook heel goed en zorgvuldig uh, doorlopen wordt. Maar meneer de Boer, wat kost dit u, dit uitstel? Zoals ik u al zei, dat, dat weet ik niet. Maar dat, en... dat heeft u berekend toch? Wat, wat kost het u? Dat kan ik u niet zeggen. Dat het geld kost is een ding wat zeker is. Maar in deze fase zitten wij niet... Dat is niet de fase waarin we erg veel geld uitgeven. Het ministerie is nu aan zet. Het ministerie gaat die plan meer uitvoeren. Wij hebben daar een bepaalde rol in. Die zal beperkt zijn. Maar we vragen het u omdat u misschien dan wel bij de minister gaat aankloppen. Om te zeggen van hallo, we hebben kosten gemaakt. Kunnen wij dat terugkrijgen? Denkt u daarover na? Uh, er zijn diverse punten uh, op mijn lijst die, uh, die besproken moeten worden. Uh. En dit is Hoor er één van? Omgaan, nou, daar zullen we zeker naar kijken, maar dat, dit is niet de insteek die wij op dit moment hebben. Het gaat ons en vooral om dat we een zorgvuldig proces lopen. Wij zijn gebaat bij een, een zorgvuldige besluitvorming. Dat, dat bent, is u, bent u bang dat uh, uitstel afstel betekent? Nou nee, als u luistert naar wat ik net heb gezegd... kijk, ik, een zorgvuldig proces zorgt voor een betere besluitvorming... en, en daarin hebben we dan een breder draagvlak. En dat bredere draagvlak is naar mijn idee essentieel... om die proefboringen mogelijk te maken. Ja, als, dat, als dat bereiken... draagvlak niet komt, meneer De Boer... dan zou het kunnen leiden tot afstel. Dus vandaar mijn vraag. Zou, zou het afstel kunnen betekenen? Bent u daar bang voor? Nee, ik denk dus dat dit juist ons uh, helpt... omdat dit een, een, een, een stap is naar een betere besluitvorming. En hoe beter die besluitvorming plaatsvindt... hoe zekerder uh, en hoe meer kans wij maken... dat die proefboring inderdaad uh, plaats zullen vinden. Oké, okay. Frank de Boer, directeur van boorbedrijf Quadrilla. Dank u wel. Graag gedaan. Ajax verliest met 4-0, maar de trainer is niet helemaal ontevreden. Probeert hij straks uit te leggen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 14 minuten over 7. Radicale strijders die zijn gelieerd aan de terreurbeweging Al-Qaeda... zouden in Noord-Syrië een plaats bij de Turkse grens in handen hebben. Maar er zijn tegenstrijdige berichten over. Het stadje Azaz was tot dusver in handen van rebellen van het vrije Syrische leger. En de plaats ligt vlakbij de belangrijkste grensovergang met Turkije. We gaan naar verslaggever voor het uh, Midden-Oosten, Lex Rinderkamp. Um, Lex, voordat we praten over de strijd in Syrië... even naar de chemische wapens van Assad, de Syrische president... zegt dat hij vastbesloten is om de chemische wapens te vernietigen... maar ook dat dat een zeer ingewikkeld en duur proces is... en dat het een jaar gaat duren. Uh, wat, denk je, wat bedoelt Assad met deze opmerking? Nou ja, en om te beginnen, natuurlijk, moet je je realiseren dat hij redelijk met zijn rug tegen de muur staat. Omdat, volgens dat plan dat Amerika en Rusland samengemaakt hebben. om die, Russische, om die chemische wapens te vernietigen. moet hij morgen of overmorgen al een complete lijst inleveren. met alle chemische wapens die hij in bezit heeft en alle faciliteiten. Nou ja, dat is al vrij ingewikkeld. Dus dat hij nu aangeeft dat hij dat niet gaat lukken... dat is niet heel, heel vreemd. Zelfs mensen die heel erg voor zijn... dat Syrië zo snel mogelijk zich ontdoet van die wapens... zeggen ja, normaal gesproken hebben landen jaren de tijd... om dat proces af te ronden. En wij verlangen nu van Syrië dat ze halverwege volgend jaar... al helemaal klaar zijn met het vernietigen van de chemische wapens. Dus die tijdsdruk is wel uh, uh, aan te nemen. Maar dus aan de andere kant kun je zeggen... Assad heeft feitelijk gelijk dat het gewoon ontzettend ingewikkeld is. Ja. En hij blijft er verder wel bij dat zijn regime die wapens niet heeft ingezet? Ja, zei in de interview uh, uh, dat hij absoluut... dat zijn regime geen chemische wapens heeft ingezet. Ja. Goed. Dan naar de situatie aan de Turkse grens. Um, ik gaf het al aan... Het zou gaan geruchten dat de dreurbeweging al Qaeda in Noord-Syrië... een plaats bij de Turkse grens in handen heeft. Wat, wat is de stand van zaken? Nou, er was gisteren, gisteren is er eigenlijk een ongelofelijk incident uit de hand gelopen daar. Het uh, um, dorpje heet Azaz. Het ligt echt op de vijf kilometer, drie kilometer van de grens. Ik ben vaak doorheen gegaan. Um, daar is een soort incident ontstaan bij een ziekenhuis. Uh, een, een, een Duitse arts werkte. En op de een of andere manier waren de mensen van, van Al-Qaeda... die de, ja, daar samenwerken onder de naam ISIS in Noord-Syrië... die wilden uh, dat hij daar uh, weg zou gaan. En dat liep uit de hand. Hij werd beschermd door, door rebellen van het Vrije Syrische leger, die, die arts. Dat is een van de lezingen die het meeste uh, opgang doet op het ogenblik. Dat dat incident tot schietpartij heeft geleid en dat het daartoe leidde dat hele eenheden van het Vrije Syrische leger van Al-Qaeda... die daar redelijk in de buurt van elkaar wonen... Het, eh, ja, aan het schieten zijn geslagen. De, de, de rebellen trokken zich terug richting de grens. Dat is maar een paar kilometer weg. Eh, en dat leidde zelfs tot schietpartijen bij de grens... waarbij een, een, een, een, ja, een jongen die veel aanzien... Ja. Lex, ik moet je helaas onderbreken, want dit is niet meer te volgen. De lijn is helaas heel slecht en dat is jammer, want het verhaal is uh, bijzonder interessant. Misschien kunnen we afspreken dat we via een betere lijn later nog even terugkomen bij Lex Midden-Oosten, verslaggever. De verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwart. Marcel, goed nieuws voor het verkeer op de A16 Rotterdam-Breda. De uitgelopen werkzaamheden zijn om zeven uur van de weg gehaald. Alle rijstroken zijn nu open bij Knopen en Zonzeel. Het is nu nog een kwestie van die file oplossen die er staat vanuit Rotterdam op de A16. Zes kilometer tussen de randweg Dordrecht en Knopen en Zonzeel. We gaan door naar Rotterdam, want daar begint vandaag het World Food Festival. Dat is een maiskolfje ja. naar de hand van Marco Robin Visser, hè? Ja, ja, en er mag best een vlekje op dat maiskoltje zitten uh, trouwens. Dat is een van de thema's tijdens dat World Food uh, Festival in Rotterdam. Voedselverspilling. Ik heb zei het vanmorgen al eerder. Er is berekend dat wij uh, als consument ongeveer 2,6 miljard euro... aan voedsel weggooien per, uh, per jaar. Dat is 50 kilo. En dan hebben we het nog niet eens over tussenhandel en horeca... en supermarkten enzovoort. Kortom, uh, dat is een enorme hoeveelheid... Raymond de Bode kijkt mij stom verbaasd aan. Ah, 50 kilo voor 2,6 uh, miljard, zei je. Ja. <laughs> Lijkt me een, een beetje een dure kiloprijs. Nee, 50 kilo per persoon per oh, jaar. Zo? Ah, nee. Ja. <laughs> ik zat om te rekenen, ik dacht dat het een hele dure groen te staan. Raymond de Bode is van groothandel Zego in Rotterdam. En uh, ja, u kunt toch wel rekenen, hè? Ja. Wij kunnen het wel ja. rekenen. Nee, ik was zeggen. Ja. <laughs> Zeg, we staan hier nu bij de kneusjes. Dit zijn uh, de kneusjes van Kromkommer, de dames van Kromkommer. Jente de Vries en Lisanne van Zwol, die zijn hier ook. En die hebben, hè? Alsof wij de kneusjes zijn. Nee, hey, die liggen hier. De, de kromme komkommers en de tomaten met een vlekje eraan. Ik zie dat de kromkommer, zoals die heet, uh, voor 59 cent per kilo weggaat. Kunnen we dat even vergelijken met een rechte komkommer? Wat kost die? Die gaat uh, voor 70 cent per stuk. Uh, en hoeveel kromkommers gaan er in een kilo? Om en bij de vier stuks. Dus je hebt vier krommen voor 60 cent of één rechter voor 70, 70 cent. Ja, klopt. Dat zet het uh, wel eventjes netjes neer. Dat uh, scheelt aanzienlijk, toch? Ja. ja. Zeg, uh, Dames, jullie hebben Raymond zeg maar, overgehaald om hier ook uh, groenten met een vlekje te gaan verkopen. Hè? Of kromme komkommer. Hebben jullie daar nou nog veel moeite voor moeten doen? Het ja, ging eigenlijk best wel makkelijk. We hebben gewoon het concept uitgelegd en het doel van kromkommer. En daar uh, stond tegen ook achter. Dus, uh... ja. Leg het concept nog eens uit. Nou, wij zorgen ervoor dat uh, groenten die uh, niet helemaal perfect zijn... niet uh, verspeeld worden, maar gewoon op ons bord terechtkomen. Ja. En daarom zorgen we er ook voor dat ze een plekje krijgen in de schappen. Ja. Nou, ze hebben nu een plekje hier bij deze groothandel uh, gekregen. Chromaat, de uh, tomaten die niet helemaal mooi perfect uh, rond zijn. Raymond, wat, worden die nou verkocht? Ja, redelijk wat. Dus, uh, er wordt heel erg enthousiast op gereageerd en uh, we verkopen redelijk wat ervan. Wat voor reacties krijg je hierop? Ja, hele leuke en uh, goed dat we het doen. Ja, er zijn ook sommige wat negatieve maar dat laat uh, je ja, vertellen wat voor negatieve reacties ze ja, zeggen dan het smaakt anders maar het smaakt anders ja we het maakt een kromme komkommer het anders het dan het een recht wel nee Maar wordt dat echt gezegd ja wordt echt gezegd mensen kennen het niet dus dan zeggen ze hebben ze geproefd zeggen ze nou, het is anders ja. wat vindt u er nou van dat er hier ook groenten met imperfecties uh, in uw winkel in uw zaak liggen ja ik vind uh, ja het is een leuk uh, leuk begin ervan, zeg maar een, het is een begin het is een begin denk ik ja, ik denk wel dat dat uh, aan gaat slaan ja ja. Wat moet je daar nog voor doen om te zorgen dat het aanslaat? Ja, verschillende dingen. Uh, bij, uh, bij de horeca en de consument moeten we het onderwerp onder de aandacht brengen... en laten ervaren dat het net zo lekker is en nog leuker ook om te eten. En aan de andere kant moeten we de logistiek uh, goed regelen. Ja, ja, het is nog een hele organisatie. Vooral dat ervaren hoe lekker het is, daar ben ik eigenlijk nu persoonlijk ook wel aan toe. Nou, hartstikke goed. Dan gaan we zo direct uh, proeven, denk Misschien ik. Misschien moeten we maar eens aan de slag gaan, hè? Zeker, ja. Oké. Okay. Uh, bedankt, Raymond. Graag gedaan. En een uh, goede zaken met dank de kromkommers. Ja, dank u wel. Dan houden uh, we je op de hoogte? Wij, uh, wij gaan zo langzamerhand maar eens kokkerellen en een krom ontbijtje in elkaar flansen. Uh, ja. Goed? Daar heb ik wel zin in. We gaan aan de slag. Ik ook. Oh. We gaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Every night I remember that evening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 inside In de love song hoort u van Scouting for Girls. Zes minuten voor half acht, we gaan naar Ajax. Het debuut dit seizoen op het grote kampioenenbal... is de club niet goed bekomen. In Barcelona werden de Amsterdammers met 4-0 over de knie gelegd. Toch was de trainer Frank de Boer niet ontevreden... vooral niet over de eerste helft. Ja, zeker. Ik denk dat we bijna net zoveel kansen als hun hadden gecreëerd. Twee goede mogelijkheden. Met Ricardo en van Rijn en Leer en Duarte. En ja, ook voetballend komen we er steeds goed uit. En dan nog zijn er momenten denk ik, ja, dat doen we dan stom balvlies leiden terwijl het heel onnodig is. Uh.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 Ja, en ook gewoon, zij zijn niet gewend, denk ik ook. Dat ploegen proberen eronderuit te, te spelen. dat deden we denk ik hartstikke goed. 4-0 is geen dreun? Uiteindelijk vind ik het wel een dreun. Want ik heb heel onnodig nogmaals twee goals weggegeven. En uh, ik denk als we niet... Uh...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 Van 26 tot en met 29 september in Ahoy, Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl Ontdek onze lage premie. National Academic. De verzekeraar voor hoge opgeleiden. Giselle. De nieuwe, meest roman van Suzanne Smit. Over de driehoeksverhouding tussen de schrijver Roland Holst... de actrice Mies Peters en de kunstenares Giselle. Een roman over keuzes in de liefde, de kunst en de oorlog. Expert is jarig en viert dat met supersterre deals. Daarom geeft Expert morgen 10% korting op het complete winkelassortiment Toshiba Laptops. Dus alleen morgen bij Expert 10% exclusieve korting op Toshiba Laptops. Expert begrijpt het. Stichting Lira feliciteert Ger Beukenkamp en Hans Hielkema, winnaars van de Lira-scenarioprijs 2013 voor Den Uyl en de affaire Lockheed.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 Dit is Radio 1. Half acht tijd voor het NOS Journaal Door Rotmegend. Veroordeelde criminelen mogen hun hoge beroep niet meer op vrije voeten afwachten. Het staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte en staatssecretaris Steven. Maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.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 Schilderij Who is Afraid of Red, Yellow and Blue... is in de jaren tachtig gerestaureerd met een andere kleur... en een ander soort rode verf dan het origineel. En ook bracht de restaurateur Goldreier twee vernislagen aan... die niet op het origineel hebben gezeten. Schrijft de Volkskrant op basis van het rapport... dat de gemeente Amsterdam verplicht moet publiceren van de Raad van State.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 In Amsterdam is culinair journalist Johannes van Dam overleden. Sinds 1991 schreef hij restaurantrecensies in onder meer Elsevier en het Parool. Die werden groemd en gevreesd. Een slechte recensie kon het einde van een restaurant betekenen. Hij bracht verschillende boeken uit over koken en eten. De bekendste daarvan is de dikke Van Dam. Van Dam had al langer hart- en nierproblemen en leed aan suikerziekte. Johannes van Dam is 66 jaar geworden. Een GroenLinks, PvdA, VVD en D66 reageren tevreden op het kabinetsbesluit... om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaliegasboringen. Gisteravond maakte minister Kam bekend dat het kabinet eerst het onderzoek wil afwachten. Daarom worden de proefboringen anderhalf jaar uitgesteld. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Kan Marcel zijn vijftigste verjaardag binnenvieren met zijn familie en vrienden... of moet hij uh, Hou nou buiten. eens op! Of andersom? <laughs> Nou, ten eerste van harte gefeliciteerd. En dankjewel, binnenvieren kan dankjewel. inderdaad dankjewel. prima. <laughs> binnenvieren kan prima, oké. Okay, ja. ja, buiten kan ook hoor. Het, het valt allemaal reuzen mee uh, vandaag, overdag tenminste. <tiek> Op dit moment een paar stevige buien boven Friesland en Groningen. En langs de hele kust een vrij stevige wind, windkracht 5. Maar in het binnenland is het allemaal veel rustiger. Afwisseling van zon en opklaringen. Dus uh, vanochtend zijn er prima omstandigheden om gewoon buiten te zijn. Vanmiddag en vooral vanavond gaan die omstandigheden veranderen. Oké, okay, en een, overmorgen, morgen? Wat, wat zijn de verwachtingen? Het wordt geleidelijk wat beter. Nadat we vanavond en vannacht met wat regen en motregen te maken krijgen... zien we morgen dat gebied snel wegtrekken. Dan weer een afwisseling van zon, wolken en buitje, zoals vandaag. Maar in het weekend komt een hoge drukgebied bij ons te liggen. Dan wordt het droog weer. En vooral zondag en maandag lijkt de temperatuur ook rond of iets boven de 20 graden uit te komen. Dus we gaan duidelijk naar een beter weertype. Heerlijk. Michiel, dank je wel. Nou, de verkeersinformatie bij de AMWB. Kees Kwaks. Stelt niet veel voor, hè, Marcel? Deze spits. Uh, een beetje schraal uh, gebeuren. Maar dat is uitstekend als je op de weg zit. Op een kilometer of twintig is het nu. Um, de A. 10 naar Amsterdam, daar wat vertraging aan de noordkant van Amsterdam. Op de A8 vanaf Zandam naar Amsterdam, 6 kilometer beknopend Komplein. Het nieuws van de dag was natuurlijk de A16, Rotterdam-Breda, de uitgelopen werkzaamheden beknoopend Klaverpolder. Nogmaals, alles is van de weg, alle rijstroken zijn vrij. Is dat nog 2 kilometer beknopend Klaverpolder? Niks op de A50? Dat, kom, dat komt straks. Goed zo. Dank je, Kees. Blijdschap is er op de beurzen. De centrale bank in Amerika blijft per maand 50 miljard, nee, 85 miljard dollar in de economie pompen. Ik hoort daar ook meer over. Tweeënhalve minuut. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends en het ontwikkelen van nieuwe strategieën.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 Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed... bouwt het steunprogramma voor de Amerikaanse economie nog niet af. De verwachting was dat dat wel zou gebeuren. Maar volgens de Fed-voorzitter Bernanke... is de Amerikaanse economie er nog niet aan toe. Sinds het begin van de economische crisis... pompt de Fed maandelijks zo'n 85 miljard dollar in de Amerikaanse economie. En dat gaat dus voorlopig nog door. Financieel redacteur André Mijnema. André, vertel eens, wat, wat is de belangrijkste reden... om deze steun dus nog niet af te bouwen? Nou, het was wel heel verrassend ook, want iedereen ging er een beetje van uit... dat hij dat zou aankondigen, dat ze de eerste stappen zouden zetten... om dat uh, programma te gaan afbouwen, tapering heet dat. Uh, maar niet, want, zegt uh, Benenki, we hebben met elkaar besloten... dat de economie er nog niet zo goed voor staat... dat we zeg maar, onze steun kunnen terughalen. Want andere woorden, de economie is nog te zwak. De huizenmarkt daar zitten nog hobbels in. En we zien ook bijvoorbeeld dat de arbeidsmarkt nog lang niet datgene is... wat het zou moeten zijn. Um, en ze hebben zichzelf eigenlijk tot doel gesteld dat die werkloosheid zou omlaag moeten. Uh, de huizenmarkt moet stabiel worden. voor wij zeg maar de Amerikaanse economie van het EFU zouden gaan afhalen. Dus het is nog niet zover. En dus ging het nog, uh, nog niet uh, van start die, uh, dat oprollen. Nou, hoe doen ze dat eigenlijk? Dat, uh, dat geld inpompen en wat, wat levert dat op? Het is een kolossaal programma wat eigenlijk al vijf, vijf en een half jaar bezig is... sinds de begin van de financiële crisis. De centrale bank is eigenlijk degene geweest die de geldkraan heeft opengezet. Honderden miljarden gepompt heeft in de Amerikaanse economie... door onder meer het opkopen van staatsobligaties en hypotheekleningen. Eigenlijk kredieten die verpakt zijn, waaronder hypotheken liggen. En dat doen ze eigenlijk om de banken te ontlasten. Daardoor komt er geld in de Amerikaanse economie, vrij voor andere zaken... En ondertussen lopen dus die kelders van de Fed lopen gewoon vol met, met, met die obligaties. Hè. Maand in, maand uit, 85 miljard dollar gemiddeld. Eh, dat wordt eh, van de markt afgeroomd, waardoor die kredietvaliciteit eh, vrijkomt. Maar blijkbaar is dat al dat geld, 3500 miljard in die 5,5 jaar... nog steeds niet voldoende om die Amerikaanse economie... op eigen te laten staan. Ja, want op zich wel opmerkelijk dat de beurzen positief reageren... terwijl Bernanke toch duidelijk zegt... dat de economie er nog niet goed genoeg voor staat. Dan is het toch, dat is toch geen goed nieuws, zou ik zeggen? N nee, dat is een beetje bizar ook. Dat het, eigenlijk zeg, de beurzen dansen op een soort vulkaan... en ze zijn blij met heel slecht nieuws. Want het is slechte nieuws is uh, dat die economie er uh, nog heel zwak voor staat. En dus zijn de, uh, de beurzen blij, want dat geld blijft maar stromen. Hmm. Ja, het, het is een soort van uh, het feest gaat door... Uh, het geld is nog niet op. Er komt een nieuwe. De ketra komt weer aangereden. En zorgt voor het feestje dat gevierd kan worden. Mm. Het, het is bizar. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen: de Amerikaanse economie die, die leeft met een enorme bubbel aan geld. En het grote probleem is natuurlijk: hoe ga je altijd geld uiteindelijk dan weer stoppen. en ook weer afromen? En eh, ja, natuurlijk kun je blij zijn dat de economie overeind gehouden is. Dus natuurlijk kun je blij zijn dat het stelsel zo overeind blijft. dat de rentes daardoor ook een beetje binnen de perken blijven. Maar gezond is het natuurlijk heel anders. Ja. En hoe lang kunnen ze dat volhouden? Heeft Ben Enki daar ook iets over gezegd? Nee, ze kunnen, ze kunnen het ook net zo lang volhouden als ze zelf willen. Want die geldkranen die, en die, die, de geldpesten die kunnen onbeperkt door blijven draaien. Maar op een gegeven moment moet je ergens mee gaan stoppen. Anders krijg je ook kans op inflatie natuurlijk. Ja. Hè, als er teveel geld in, in gepompt wordt. Uh, de verwachting is nu dat het misschien eind van in oktober, misschien in december... dan wel die eerste aankondiging komt. En dan gaat het trouwens ook nog stapjes worden. Dan hebben ze het over in plaats van 85 miljard... gaan we misschien 70 miljard per maand in de economie stoppen. En de maand daarna misschien maar 60. En zo bouwen ze het geleidelijk aan af. En dan maar hopen dat die kelders die dan vol liggen... met al dat schuldpapier ook op een gegeven moment dan ook gaan leeglopen. Want die, die obligaties, die leningen lopen af. Die worden, nee. het geld wordt geïnd. Uh, dus dat is dan een heel langjarig proces... voordat al dat geld is weggelekt. Maar het zit er op een gegeven moment aan te komen... en je moet er geen moment stoppen. Ja, hey, en Wij hoorden gisteren uh, in onze eigen uitzending... Uh, minister van Financiën Dijsselbloem praten over... een duurzame economie zonder bubbels. Daar wil hij uiteindelijk naartoe. Daar zijn ze, als ik het zo begrijp, in Amerika nog niet echt aan toe. Hè? Want de Fed heeft ook de rente ongewijzigd gelaten. Op ja, een historisch ja. laag niveau van 0,25 procent. Precies. Die staat al, uh, al maanden lang op dat laag niveau. Het blijft voorlopig ook laag. Daar zal ik niks in veranderen, omdat het ook niet nodig is... om die rente te verhogen. En het is ook belangrijk dat die rente laag blijft... omwille van het, uh, de economie en het stimuleren ervan... Uh, aan de andere kant, de Amerikaanse economie wordt natuurlijk gestimuleerd door de FED. Dat hebben we in Europa ook gedaan met de ECB. He. Daar ja. hebben de banken hebben ook zo'n duizend zo miljard uh, euro gekregen aan goedkoop geld. Maar heel veel, en langdurig veel en goedkoop geld, maakt ook lui. En je zou denken, wanneer moet patiënt Europa of wanneer moet patiënt VS... Uh, nu eindelijk een keer van het infusie van de beademing af om op eigen benen te staan. En dat dat dan steeds nog niet kan, na al die jaren, is een punt van zorg. André Meenema, dank je wel. Ga naar de sport. Filip Koken, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Nou, we hebben het al over Ajax uitgebreid gehad. We hoorden Frank de Boer net ook. Ajax verloor, 4-0 van Barcelona. Ja, en de Boer zei van, nou, ik ben niet eens zo ontevreden. Kun je dat verklaren? Ja, dat kan je wel een beetje verklaren. Hij zal toch ook, hoewel hij dat vooraf niet heeft uitgesproken... ook bang zijn geweest voor een enorme afstraffing van het vernederendste soort. Nou, dat is wel een beetje uitgebleven. 4-0 was eigenlijk wel een hele normale uitslag... Uh, als je de krachtverhouding ziet van beide ploegen. Ja, hij noemde het uiteindelijk een grote dreun. Ja, ik snap het wel dat hij een klein beetje opgelucht is. Hey. Hey, en als we Barcelona zeggen, zeggen we natuurlijk Lionel Messi. Hij scoorde drie keer, ook één keer op een manier waarvan je denkt... hoe krijgt hij het voor elkaar vanuit stand in de hoek? Uh, dat blijft echt een klasse apart, hè? Dat is een klas apart. Het is ook niet zo vreemd dat, uh, dat heel Ajax bezwijkt... onder de capaciteiten van, uh, van Messi. Dat is, uh, ja, dat is de beste ter wereld. En misschien de beste aller tijden. Dat is een leuke discussie. Ja, en Ajax heeft toch ook... Uh, eh, er stond een verdediger tegenover... die waarschijnlijk uh, Barcelona en Camp Nou... alleen kent van tv of van vakantie met zijn ouders. En dat, ja, dat is... Dat, dat is heel knap dat hij toch dat Messi... in de helft. Ook, ja. ja. gedurfd. Ja, hij zou wel moeten ook. Dat is, dat is een vak. Maar... Ja, heeft, heeft Messi toch een, uh, ja, een helft lang een beetje op afstand kunnen houden. Maar dat hij dan uiteindelijk bezwijkt, is, is niet zo vreemd. Maar ja, de opvallendste conclusie is wel dat je. Ja, je kan elke conclusie trekken op grond van deze wedstrijd van gisteren. Zo'n wedstrijd heb je wel eens. Voor elke conclusie vind je wel een aanknopingspunt. Als je zegt, Ajax heeft zich heel redelijk gehouden, goed stand gehouden, nog kansen gecreëerd. Dan wijs je naar die eerste helft. Waarin Barcelona ook niet zo goed op dreef was. En daar kom je dan mee weg. En als je zegt. Ja, Ajax is uiteindelijk toch compleet weggespeeld en. Uh, je heeft geen vuist kunnen maken... Barcelona heeft de eerste helft alleen een beetje met Ajax gespeeld... dan kun je dat op grond van deze set ook wel verdedigen. Dus je kunt eigenlijk elke conclusie trekken die je wilt. Ja. Hoe moet Ajax nu verder? Want in deze groep zit ook AC Milan en Celtic. Zit er nog wel perspectief in, denk je? Ja, Ajax zal zich uh, mijns inziens toch moeten gaan richten op die derde plaats. En dan zal het uh, voorbij Celtic moeten komen. Celtic speelde gisteren in Milaan en verloor in de slotfase. Een beetje slimelig, een beetje ongelukkig, een beetje onvoortuinlijk toch met, met 2-0. Maar ja, Celtic, dat is nou een ploeg. Ja, daar zou Ajax aan moeten kunnen. En dan zou het gaan naar de Europa League. De volgende wedstrijd voor Ajax is thuis tegen Milan. Ja, te vrezen valt ook dat... Uh, dat dat kwaliteitsverschil toch ook wel te groot zal zijn voor Ajax. Nou goed. Dan gaat het weer verder. Vanavond trouwens verder met de Europa League. Philip Koken, dankjewel. We nog even naar de weg. Kees Kwaks. Met recht, met recht even, want uh, veel stelt het allemaal niet voor, uh, Lara. Maar, maar goed ook, Ik toch? zei uh, Ja, precies. 130, 140 kilometer. Nou, we zijn langer na niet in de buurt. Sterker nog, de 50 kilometer is nog niet eens overschreden. De langste file op de A8, Zaandam richting Amsterdam... bij knopen Koenplein, 6 kilometer. Wat opvalt, alleen de dagelijkse files. Voor de rest gebeurt er helemaal niks. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... het NOS Radio 1-journaal. Kwart voor acht. De Iraanse president Rouhani heeft in een interview met een Amerikaans televisiestation gezegd dat zijn land nooit kernwapens zal produceren. En hij is bereid te komen tot een akkoord met het Westen over die kernwapens. We gaan naar Teheran, naar onze correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, is dit een echte doorbraak? Nou ja, het begint er wel op te lijken dat het, dat het absoluut uh, de Iraners heel serieus is om een, een soort deal te maken over dat nucleair programma. En dat komt natuurlijk op het moment dat uh, diezelfde Iraanse president zich klaarmaakt om uh, naar New York af te reizen om daar de algemene vergadering van de Verenigde naties bij te wonen volgende week. En uh, ja, heel veel uh, mensen in zijn entourage die zeggen ook dat het mogelijk is dat hij daar met Amerikanen... ook wel bekend als de aardvijand hier zal gaan praten... om dat doel te bereiken, een soort van compromis te sluiten... over het nucleair programma. Dus er is absoluut wel iets aan de hand. Ja, even naar correspondent Wessel de Jong in de Verenigde Staten. Want Wessel, hoe kijkt Amerika hier naar? In het Witte Huis is dit een big deal, zoals het heet. Nou, Dit interview is echt uitgekeken in het Witte Huis. Een woordvoerder van president Obama die zei... Eh, ja, als de Iraniërs echt kunnen bewijzen, kunnen aantonen... dat hun nucleaire programma dat dat puur vreedzaam is... dan is Obama bereid de druk te verminderen. Of zoals hij het letterlijk zei, dan, dan laat hij ze of de hoek. Nou, dat is natuurlijk toch een, een toespeling op een mogelijke versoepeling... Van, van, die, van die keiharde sancties. Nou, zover is het natuurlijk nog lang. Niet, hè. We kijken natuurlijk wel tegen 35 jaar wantrouwen aan. Maar ja, stel dat het tot een ontmoeting komt volgende week in New York... tussen, tussen Obama en Rouhani, wat, wat Thomas al eventjes zei. En als die ontmoeting goed loopt... Ja, dan is dat natuurlijk toch een hele stevige stap in de goede richting. Ja, dankjewel Wessel. Thomas, er is sowieso van alles aan de hand. Hè. In uh, Iran hebben we ook onverwacht elf politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen ja. mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh. was vorig jaar winnaar van de EU... Schaharov prijs wie is deze man nou, deze uh, vrouw uh, ah, ja, is de uh, Irans meest <laughs> ja, uh, vooraanstaande mensenrechtenactiviste. Een soort van Aung San Suu Kyi, zoals de leider in Burma. En een absoluut uh, zeer bekende activiste hier... Die, uh, die, uh, die zeer kritisch is over de Iraanse leiders. Zij zat zes uh, jaar gevangen in, uh, in... of tenminste, was veroordeeld tot zes jaar straf hier in Teheran. Het is in Nederland vanavond bekend... Uh, Voorwege het uh, verdedigen van de later opgehangen Nederlands-Iraanse Zahra bahrami Nou, uh, ja, het feit dat zij is vrijgelaten, inclusief ook nog elf andere. Of tien andere gevangenen. Ja, duidt erop uh, dat hier in Iran de autoriteiten ook een soort van gebaar willen maken naar hun eigen bevolking. En de, wereld, en de wereld. om te laten zien dat ze ja, zelf ook een soort van hervormingen door willen voeren. Binnen het land. Geeft dat ook hoop aan andere politieke gevangenen? Want ik neem aan dat er nog wel een paar vastzitten. Ja, absoluut. Er zitten nog, uh, nog tientallen, zo niet honderden mensen hier gevangen. Uh, vanwege hun politieke overtuiging. Denk aan ja, uh, activisten, journalisten, zelfs. Uh, Politici, er zijn in 2009 hier anti-regeringsprotesten geweest. En uh, uh, daarna zijn er werkelijk uh, uh, heel veel mensen opgepakt hier. En in de celgroot, die zitten daar nog steeds in. Ja, die mensen zullen ook nu kijken naar uh, die nieuwe president. En naar de nieuwe sfeer die er hangt uh, bij de Iraanse leiders. Of, uh, of ze vrijgelaten zullen worden of niet. Thomas Eerdbrink vanuit Teheran, dankjewel. De stem. James Morrison, nothing ever heard like you. Minister Hennis van Defensie kondigde dinsdag nieuwe aanslagen aan... en sluiting van kazernes. Ook die in Assen. En dat pikken ze niet in de Drentse hoofdstad. Als de Johan-Willem-Frizo-kazerne daar sluit... kost dat zo'n 1100 banen. En dat roept om actie. Gisteravond werden daar in het gemeentehuis... de eerste plannen voor gesmeed. De centrale hal van het gemeentehuis van Assen. Allemaal mensen bij elkaar uit een besloten vergadering gekomen... Met allemaal één en hetzelfde doel. Ik ben van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, uh, van het dagelijks Bestuur. En ik vertegenwoordig dus onze Kamer en de belangen die hier meespelen. En dan denk maar speciaal aan de werkgelegenheidsaspecten. En waarom moet die kazerne in Assen blijven, wat u betreft? Juist wat ik dus noem, de werkgelegenheidsaspecten... omdat het nu om minimaal 600, maar met een spin-off... wel tot meer dan 1100 arbeidsplaatsen zou kunnen gaan. Nee, maar we hebben vanavond elkaar voor het eerst ontmoet. Ja, u bent van de stichting? Assen voor Assen, dat gaat over maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen. En rond Assen. Wat is uw belang? Als, we, als je uh, in een stichting zit die bevordert dat de sociale cohesie. en de arbeidsparticipatie in een stad. de people-kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, echt uh, zo goed mogelijk moet zijn en blijven. dan is het natuurlijk verschrikkelijk als uh, zo'n kazerne. met al dat verlies aan werkgelegenheid. en die sociale interactie die er tussen de militairen en de burgers hier is. als dat verdwijnt. Kunt u even op uw telefoon kijken? Uh, ja hoor. Die wordt uit de linkerbinnenzak gehaald. Ja. En we moeten even kijken naar de, de laatste stand van zaken. Uh, want we moeten even kijken wat uh, uh, de ververzende pagina even. En we hebben nu op de petitie op steunerkazenne.nl 7.999 reacties. Uh, dus uh, ik denk dat tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden we zeker de 8.000 hebben gehaald. Uh, en dat is ruim meer dan dat we twee jaar geleden hebben gedaan. Twee jaar geleden toen we de actie uh, ook hebben gedaan voor behoud van de kazerne, wat toen gelukt is. Toen hebben we ongeveer 6000 uh, reacties binnengehaald. Uit de militair? Nee. nee, ik ben een betrokken arsenaal. Ik ben hier in Assen uh, 20 jaar geleden uh, komen wonen. Het heeft de TT, het heeft de kazerne en het heeft een fantastisch DRENS uh, museum. En dat zijn de ankerpunten die Assen-Assen maakt. En als je daar dus één van weghaalt, ja, dan, dan, dan kom je aan die ziel wat as is. Nou, de kapel staat niet in discussie. Dat is, dat is gewoon heel duidelijk in alle plannen. Dat uh, in vorige reorganisaties, en we zijn hier al een keer eerder geweest in dit uh, gemeentehuis... met een uh, manifestatie, uh, acht jaar terug ongeveer. Uh, toen ging het om het voorbestel van de kapel. Nou, daar hebben wij toen uh, uitgebreid actie tegen gevoerd. Dat is nu niet aan de orde. Maar wij vinden nog steeds dat de kapel absoluut in het noorden moet blijven. En wij zeggen ook eh, bij voorkeur in Assen, omdat ze hier helemaal ingebed zijn in de maatschappij. En zeker de culturele functie die ze hebben, die is heel groot. Maar zonder kazerne wel een kapel? Nou, daar ga ik helemaal niet aan denken, want ik denk dat die kazerne gewoon blijft hier. Joris van der Kerkhoff was gisteravond in Assen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De VVD heeft een herfstflirt met het CDA. Dat lezen we vanochtend in de Telegraaf. De twee partijen praten over aanpassing van de kabinetsvoorstellen. CDA-fractieleider Buma zei na afloop van het gesprek gistermiddag alleen dat hij heeft herhaald wat hij de afgelopen weken steeds al zegt. En dat is onder meer geen extra bezuinigingspakket en geen nivellering. Zelstra wilde helemaal niets zeggen over het gesprek. In diezelfde krant staat dat de schatrijke Russen en Aziaten... hun oog steeds vaker laten vallen op Nederlands onroerend goed. Zo azer vermogen de Russen op kasteel Schaloen... in het Limburgse schin op gul, Vermoedelijk het duurste woonpad van ons land. En onlangs werd het Zeeuwse landgoed eendracht... al voor 3,6 miljoen euro verkocht aan Chinezen. En die gebruiken het nu als buitenhuis. Ah, ja. Fijn. Veel geschokte twitteraars over het overlijden van culinair journalist Johannes van Dam. Euh, Leonard Walpot twittert bijvoorbeeld: Elsevier zal nooit meer hetzelfde zijn. En volgens Max Toetman was Van Dam de paterfamilias van de culinair recensenten. Schrijver van De Dikke Van Dam: groot verlies. Max Pam twittert nog denkend aan Johannes van Dam: Kinderen mogen alles eten, maar lusten niets. Terwijl ouderen alles lusten, maar niet alles meer mogen eten. <laughs> Nieuwe bestuurders in de zorg moeten voortaan een verklaring omtrent gedrag kunnen tonen. Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Van Rijn, ook van dat ministerie, schrijven dat vandaag aan de Tweede Kamer. Het meldt RTL Nieuws. Het kabinet wil de maatregel invoeren om falende zorgbestuurders aan te pakken. Afgelopen tijd raken verschillende zorgbestuurders in opspraak. Onder meer bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse en het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. Trouw beschrijft een mijnbouwbedrijf in Colombia... dat volgens getuigen milieudelicten pleegt... en vakbondsleiders bedreigt en zelfs vermoord. De helft van de steenkool die hier in Nederland wordt gebruikt... komt uit Colombia. Nederlandse energiebedrijven willen niet zeggen... of ze bij die verdachte mijnen inkopen. Vandaag heeft minister Ploemen overleg over de steenkool met de Tweede Kamer. Op de site van Omroep Zeeland is te lezen dat koffieshophouders in Goes... de overlast van straatdealers meer dan zat zijn. Sinds de invoering van de wietpas is het aantal handelaren niet alleen toegenomen... ze worden ook steeds brutaler en intimideren nu ook het personeel. Ja, ik zie je ook bij vaste klanten staan daar. Ja, maar ik ik daar kan het ni niet. Ni ni ni nee, joh, ik, ni luister, ik zie je daar staan. Ik zie je daar staan. Ik zie ja, je troepjes staan. Nou, dat ik, het heel joh, ik heb helemaal geen zin in discussie met jullie, joh. Gaan we praten. Ja, Mike ja, van Veenendaal, vallen met de neus in de boter. Uh, ja. Dit soort gedoe hebben jullie dus uh, aan de lopende band? Ja, ja, goed. Ik zou zeggen, blijf nog een kwartier staan. en hebben we de volgende. Dit, uh, dit is hele dagen zo, ja. En ook een andere coffeeshop in Goest zegt deze last te hebben. Ja, in Capelle aan de IJssel mag nog altijd gevloekt worden. De SGP wilde een vloekverbod invoeren... maar de partij kreeg geen steun van de andere politieke partijen. RTV Rijmond schrijft daarover. SGP vindt een vloekverbod een krachtig signaal... om de taalverruwing in de openbare ruimte tegen te gaan. Ook ergert de partij zich aan onteering van de naam van God. Ja, andere partijen in Capelle aan de IJssel zagen er geen heil in. Nou, wat voor drie dubbeltjes. Capelle zou niet de eerste gemeente zijn waar vloeken verboden is. In gelovige gemeenten zoals Urk, Tolen en Staphorst is er al zo'n verbod. Gevloekt werd er niet vanochtend, wordt er niet vanochtend in Bokstol. Eerder een zucht van verlichting over schaliegas. Een uitstel van de proefboringen. Hoort u zo dadelijk meer na 8 uur. Blijft u luisteren. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Herdedivisie. Herda Quest 20. Het strafschopgebied binnen. En dan gaat hij over de knie. Ado NEC. En heeft de bal nu weer in bezit. En kan nu met een voorzet komen. Groningen RKC. Dan probeert te komen door de deel. De hij zit erin. Hij zit erin. En nog kwart voor 9, Roda Herenveen. Die is niet verkeerd. En hij gaat erin we weer ook. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.